7 uur remonstreren met het NMS-journaal. De Turkse politie heeft in Istanbul traangas- en waterkanonnen gebruikt om betogers uiteen te drijven. De honderden demonstranten maakten zich op voor een mars naar het Gezi Park. Dat vorige maand het toneel was van grote betogingen tegen premier Erdogan. De demonstraties van gisteravond waren tegen een nieuwe wet, waardoor een belangengroep van architecten voortaan niet meer mag meepraten over projecten in Istanbul. Enkele van die belangengroep waren de drijvende krachten... achter de eerdere protesten tegen de plannen om het Gezi-park opnieuw in te richten. Volgens de betogers probeert de regering met de nieuwe wet... verzet tegen de plannen met het Gezi-park onmogelijk te maken. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn voor de tweede nacht op rij... rellen uitgebroken bij de viering van Oranjedag. Demonstranten gooiden met stenen, flessen, vuurwerk en benzinebommen... naar politieagenten. Die reageerden met waterkanonnen... Na de ongeregeldheden van de nacht eerder had de Britse regering 400 extra agenten naar Belfast gestuurd, maar die konden nieuw geweld niet voorkomen. Wel waren de rellen minder zwaar dan vrijdagnacht, toen raakten 32 agenten gewond en werden meer dan 20 mensen opgepakt. Rond Oranjedag houden pro-Britse protestanten marsen die door katholieken als een provocatie worden gezien en die optochten monden stevast uit in rellen. Bij bomaanslagen op twee Sunnitische moskeeën in de Iraakse hoofdstad Bagdad... zijn gisteravond zeker 21 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. De aanslagen waren kort na het avondgebed... toen het bij de moskeeën extra druk was vanwege de ramadan. Het zijn niet de eerste aanslagen in Irak sinds het begin van de ramadan... eerder deze week. Vrijdag vielen zeker 39 doden toen in een café in Kirkuk een bom afging. En eerder gisteren kwamen drie mensen om bij een zelfmoordaanslag... tijdens een begrafenis in het noorden van Irak... De verantwoordelijkheid voor die aanslagen is nog niet opgeëist. De Amerikaanse burgerwacht George Zimmerman is vrijgesproken... in de zaak van Traven Martin, de 17-jarige jongen... die hij in februari vorig jaar doodschoot. De jury acht hem na twee dagen overleg onschuldig aan alle aanklachten. De schietpartij in Florida deed veel stof opwaaien... onder meer vanwege vermoedens van een racistisch motief... Volgens de aanklager had de buurtwacht zelf de confrontatie gezocht met de zwarte tiener. Maar Timmerman zelf zei dat hij pas schoot toen de jongen hem aanviel. De zaak leidde tot extra veel ophef doordat Timmerman pas na zes weken werd opgepakt. Na de vrijspraak heeft de zwarte burgerrechtenactivist Jesse Jackson zijn achterban opgeroepen tot kalmte. Bij de bergingswerkzaamheden na het treinongeluk bij Parijs... zijn geen slachtoffers meer gevonden. Het dodental komt daarmee definitief op zes te staan. Wel liggen nog 16 mensen in het ziekenhuis... van wie er enkele slecht aan toe zijn. De Intercity naar Limoges spoorde vrijdagmiddag even ten zuiden van Parijs... en ramde een station. Reddingswerkers hebben gisteren de hele dag gezocht naar slachtoffers. Gevreesd werd dat er nog mensen onder het vervormde staal van de treinstellen lagen. Maar dat bleek niet het geval. De IJssel bij Westervoort is sinds half zes afgesloten... voor de ontmanteling van een oude bom. De Britse 500 ponden ligt op de bodem van de rivier. De explosieve opruimingsdienst haalt de bom uit het water... en brengt hem gecontroleerd tot ontploffing. De dienst denkt dat de operatie rond half negen is afgerond. Ook het treinverkeer in de buurt ligt stil en een aantal wegen is afgesloten. En dan het weer. Vanochtend is er veel bewolking... en kan er plaatselijk ook wat regen of motregen vallen. Vanmiddag is het overal droog en dan breekt de zon door... Het wordt 18 tot 23 graden en er waait een zwakke tot matige noord tot noordwesten wind, kracht 2 tot 3. Vanaf morgen is het enkele dagen zomers met geregeld zon en weinig wind. Het maximum komt uit rond 20 graden op de stranden tussen 22 en plaatselijk 26 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Geniet deze zomer van de successen van bekende Nouvelle Vague-regisseurs op TV 5 Monde. Kijk vanavond om 9 uur naar de Nederlands ondertitelde film Cleo de Saint-Cassette. Meer info op tv5monde.nl Terwijl u wegdroopt op het strand van Hof van Saxe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 Download ook de gratis app op sterextra.nl Kijk voor de beste last minutes op hofvansaxen.nl, Onderdeel van Landbouw Green Parks Dit is Radio 1 EO Dit is de zondag Manuel Venderbos. Een hele goede morgen. We kijken uit over ja, toch wel een beetje grijze oostvaardersplassen. Ik zou kunnen zeggen dat het een prachtige wildernisnatuur is. Maar bij mijn gast van vanmorgen, Ferdinand van Mellen... roept het heel andere associaties op, toch Ferdinand? Uh, nou ja, ik zie net hetzelfde als jij het grijze gebeuren. Ik zie geen enkel dier. Maar ik weet dat hier op een heleboel plekken dieren moeten zitten. Maar ja, die mogen niet af. Die moeten wel op een bepaald plekje blijven. Al is dat een grote plek. Ja, uh, uh, so, uh, ja dat komt door die hekken die er omheen staan. U was jarenlang gevangenispastoor. Uh, zodra u een omheining ziet... dan moet u daar weer aan terugdenken? Nou, ik hou, ik, ik hou niet erg van omheiningen. en uh, Het geeft toch een beetje het gevoel van... Uh, er valt iets te verbergen, te verdedigen. Uh, ja, en... Uh, Liever geen hekken. Nee, maar ja, bij, bij deze dieren, als er geen hek omheen staat, dan, dan lopen ze weg. Ja, ja dat, is, uh, dat is zo. Die lopen weg. En dan gaan zij misschien dingen doen die wij niet willen. En dat is met mensen soms ook. Dan gaan we er hekken omheen zetten, omdat we bepaalde dingen niet willen. En overheden die kunnen ook hekken om landen zetten. En of Europa kan er een hek omheen zetten. En dat noemen we dan al geen hek, maar het functioneert wel zo. Ja, u, u, uh, de kans is groot dat u vanmiddag van de partij bent bij een waker voor een vreemdelingengevangenis bij Schiphol. Plukjes mensen staan daar geregeld bij elkaar om de vreemdelingen die daar in bewaring te zitten een hart onder de riem te steken. En u als gepensioneerd predikant en voormalig pastor van deze gedetineerden doet daar ook aan mee. Uh, waarom? Nou, ik doe er niet elke maand aan mee, maar uh, ik sta er wel heel erg achter. En als je ergens achter staat, dan moet je natuurlijk zorgen dat je er niet een kilometer achter staat. Maar ook een beetje in de buurt blijft. En dat probeer ik op mijn manier. En wakens zijn een van de manieren om dichtbij te blijven. En ook te proberen oogcontact te krijgen met de mensen om wie het gaat. En dat die ook doorhebben dat, je, dat er anderen zijn die aan hen denken. Is dat belangrijk? Ach, dat is... Uh... Ja, het is van wezenlijk belang dat je elkaar niet uit het oog verliest... en uh, dat je elkaar niet vergeet. En vergeten is een van de vervelendste dingen tussen mensen. Dat geeft een soort onverschilligheid. En als je elkaar toch probeert vast te houden... Uh, ook al kan je elkaar niet echt ondersteunen... je kan geen problemen oplossen, maar je kan elkaar wel laten zien dat je er bent. En, en hoe, doe je dan? hoe doe je dat? Wat gebeurt er dan bij zo'n waken? Uh, dat zijn verschillende soorten wakens. Uh, er zijn uh, geluidswakens, waar mensen heel veel lawaai maken en proberen op die manier de aandacht van, uh, van de mensen achter de hekken, achter de, uh, de, die in het gebouw zitten. Ik noem ze geen gevangenen, maar het zijn gevangenen, maar. Ze kunnen ook vaak niet echt goed horen, want er zitten hele dikke ramen. En het uh, geluid wordt dus ook uh, een beetje afgedemd. Maar uh, ze proberen wel naar buiten te kijken. En uh, je moet de aandacht zien te trekken. Er zijn andere wakers die doen het juist heel stil. En die zeggen, nee, we staan hier alleen maar en we zwaaien. En we zingen soms een lied of we uh, uh, bidden met elkaar. Of... Uh, uh, we staan alleen maar stil, we staan erbij stil. Is het dan gek om dan aan die kant te staan? Want u heeft ook binnen gewerkt. Ja, ik heb ook zelfs uh, aan de binnenkant gestaan... samen met uh, mensen die daar zaten... en dan zagen we de wakers buiten. En ik heb gemerkt hoe... Uh, ja, wat een ongelooflijke impact het heeft... als mensen buiten staan te zwaaien. Omdat ze toch daarmee aangeven van... wij zien jou en uh, we vergeten je niet... Uh, je bent dichtbij... Mooi. Daar uh, gaan we straks nog over doorpraten. En we gaan dit uur op zoek naar uw passie voor vreemdelingen. Waar dat nou vandaan komt bij een blanke man zoals u? <lacht> nou, zo blank ben ik niet hoor. Maar uh, dat is ook met toeval dat ik dat ben. En er zijn bij hetzelfde toeval een heleboel andere mensen op deze wereld die uh, net zo mens zijn als ik. Mooi. La laten we naar binnen gaan. not worry. Eva Cassidy, de vrouw met een gouden stem... die op jonge leeftijd aan borstkanker overleed. Met een prachtig liedje. Dit is er eentje van, van de prachtige liedjes die ze naliet. Ain't no sunshine. U luistert naar Dit is de Zondag. En ja, als ik zo naar buiten kijk, dan is er inderdaad ook nog helemaal geen zonneschijn. Live vanuit het natuurbelevingscentrum De Oostvaarders. Mijn gast van vanmorgen is Ferdinand van Melle. Hij is predikant en voormalig geestelijk verzorger van asielzoekers... die opgesloten zitten. Even voor de duidelijkheid. Uh, kunt u kort uitleggen, voor wie dat niet weet... in welke gevallen we asielzoekers achter slot en grendel zetten? Nou, uh, ik moet eigenlijk eerst nog zeggen... het zijn geen asielzoekers. Een asielzoeker, een asielzoeker is iemand die uh, in de procedure zit. Dus die al toegewezen is dat zijn zaak... Uh, als, uh, dat zijn asielverzoek wordt onderzocht. Dus en ik zijn heb vooral te maken gehad met mensen die op Schiphol al werden min of meer uh, ja, aan de kant gezet. Zo van hier zit een verdachte, uh, volgens uh, de overheid een uh, verdachte reuk aan. En met mensen die illegaal, zogenaamd illegaal in Nederland zijn. Dus artikel 59 van de vlucht, van de vreemdelingenwet. Dus dat zijn ook geen mensen die asielzoekers zijn. Dat zijn mensen die op een of andere manier in Nederland zijn gekomen. Daar vaak al jaren hebben gewoond en geleefd. En soms kinderen hebben en families. Uh, maar geen documenten. Dus ongedocumenteerde mensen ja. zijn lang niet altijd asielzoekers. Kunnen wel asielzoekers geweest zijn, maar afgewezen. En uh, hebben bijvoorbeeld ook weer het land verlaten. En zijn weer teruggekomen. En zijn daardoor al hun... Uh, ...asielaanspraken uh, kwijtgeraakt. Maar iedereen die het land binnen is of, of komt... ...zonder documenten, die wordt opgesloten? Uh, die kan opgesloten worden... ...tenzij die op een slimme manier het land binnenkomt... ...dat via land of zo, dan kan dat natuurlijk veel makkelijker. He, maar kom je via de luchthavens binnen... ...dan heb je grote kans dat je eruit gehaald wordt. Ja. En dan kan bijvoorbeeld gezegd worden van... nou, uh, ...laat maar eens even zien hoeveel geld heb je bij je. Nou... De verbinding was eventjes weggevallen, maar uh, we zijn weer terug. Ik weet niet wat u als laatste gehoord heeft... maar uh, is uh, het, het, het, het vastgezet worden, is, is dat vergelijkbaar met criminelen? Nou, de, als je de situaties in de vreemdelingengevangenissen uh, bekijkt... en je vergelijkt dat met, uh, met een huis van bewaring... Of, en, en nog minder met een gevangenis... dan is daar echt een groot verschil. En dat verschil is steeds groter geworden. En maar, onder... uh, wat is er dan erger? Het verschil is in het nadeel van de vreemdeling. En, uh, de, de... Dus een vreemdeling wordt erger behandeld Nou ja, wat heet dan erger? Boef. Maar uh, het, het heeft minder mogelijkheden... Uh, uh, veel minder faciliteiten dan, dan iemand die uh, in een uh, huis van bewaring zit... of in een gevangenis. U heeft er binnen gewerkt. Hoe, hoe ziet ja. het er binnenuit dan? Uh, nou, in veel situaties uh, zitten de mensen een groot deel van de dag achter de deur... Uh, kunnen er dus niet uit. Uh, uh, moeten zichzelf. Uh, ja, uh, hebben ook geen mogelijkheden om zich te ontwikkelen. Er is geen, uh, veelal geen behoorlijke bibliotheek. Dat hele bibliotheekwezen in, in de detentiecentra is ernstig onder druk gekomen. En dat is, vroeger was dat wel beter. Uh, maar de, uh, ook door alle bezuinigingen. Ja. En de, ook de muziekmogelijkheden uh, om een cd te draaien... is, is ook allemaal verzwakt. Mensen krijgen... en hun moeten hun mobielen inleveren. Dus de, al hun contacten... Hè, vaak heb je je, uh, je, je telefoonnummer ja, op het mobiel staan. Ja. Ben je je mobiel kwijt, dan uh, ben je al je nummers kwijt... En, dat, dat geeft voor heel veel mensen. Nou, kijk maar zelf, als je je tablet. Uh, weet ik het uh, hoe dat ding heet. verliest. dan ben je, je hele. je hele toestand is dan even verdwenen. Dus dan. dat is voor. dan, dan ben je eigenlijk al min of meer ontheemd. En ja. Uh, daar komt bij dat uh, de, de telefoonmogelijkheden veel slechter zijn. Uh, de, de, de, er is geen mogelijkheid om te werken. Er is geen mogelijkheid om iets te verdienen. En wat het allerergste is, je weet niet wanneer het afloopt. Nee. Zeg maar, een boef die heeft altijd een eindtijd. En uh, hoe crimineel ook iemand is, die, krijgt, uh, die wordt afgestraft door de rechter. En die zegt zo, zoveel jaar of zoveel maanden. En als je, als je met goed gedrag kom je er eerder uit. Nou, dat is bij deze mensen niet. Want de, de detentie is, was vroeger onbepaald. En gelukkig door Europese regels is dat uh, geminimaliseerd. Dus het is dus een maximum van, ik meen, 18 maanden. Ja. Uh, dus dat is, maar dat is anderhalf jaar. He? Dan kan je dus uh, anderhalf jaar blijven zitten... zonder dat er een rechtszaak tegen je is. Ja. Toch lijkt het erop dat er verlichting komt de staatssecretaris zoekt naar alternatieven... om vreemdelingen die niet welkom zijn, niet langer op te sluiten. Ja. Geeft u dat hoop? <laughs> nou, ja, de uh, lach zegt al genoeg. Nou ja, er zijn wel meer uh, functionarissen geweest... die tijdens hun Amstperiode dingen hebben gezegd. Uh, op dit punt uh, ben ik daar uh, heel erg kritisch op. Ik, uh, ik uh, ben heel benieuwd, laat ik het zo zeggen... wat uh, meneer Teven allemaal gaat bedenken... Maar waarom hem... geeft u dat geen hoop? Uh, nou, ik wil niet zeggen dat het me geen hoop geeft. Nou, ik ik wacht, het, wacht het af. Maar ik, ik signaleer wel dat alle, uh, alle verzoeken van alle mogelijke organisaties... die al jaren met alternatieven komen en, en dat voortdurend onder de aandacht brengen... dat alle mogelijke instanties, ook tot aan de Verenigde Naties toe... kritisch zijn op de, de vreemdelingenbewaring in Nederland... dat die eigenlijk door elke overheid tot nu toe, wat voor regering er ook zit... opzij worden gelegd. En ja. dat er wordt gezegd, ja, maar we doen het keurig volgens de regels. En, uh, Heeft u dan nog wel vertrouwen in justitie? Uh, nou, het heet tegenwoordig geen justitie meer. Hè? Het is uh, veiligheid en justitie. En staat, veiligheid staat niet voor niks voorop. Uh, justitie, dat is uh, secundair geworden. Uh, dus het woord justitia, en dat in die zin uh, klopt het wel... Is een tweede rangs begrip geworden. Dus de, het gaat niet meer om de rechtvaardigheid, maar het gaat om de veiligheid van de eigen burger. En die veiligheid en recht... meent men door dit soort maatregelen uh, in acht te nemen. En de rechtvaardigheid van de vreemdeling? Nou ja, die is, is... De, die, Dat is onze zaak niet, zegt de overheid, de rechtvaardigheid. Het gaat om, om de rechtvaardigheid binnen onze. Uh, binnen onze samenleving, uh, die is uh, ook wel van belang. Maar het is een, een significante verandering dat dat uh, ministerie van naam is veranderd. Ja. U deed tot 2006 de geestelijke verzorging voor deze mensen in het detentiecentrum van Schiphol. Uh, en toen nam u afscheid, en daar waren we bij en daar hebben we opnames van. Die hebben we nog even uit het archief gehaald. Ai. Laten we daar nog even naar gaan luisteren. Frans Jacobus Ferdinand van Melle. We let you go. We hope you will continue to be able to serve the worldwide Church of Christ. Though we will miss you, but God shall see you through in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Hoe was dat? Ja, dat was prachtig. En dat hoe is het om dat, om dat nu weer terug te horen? Ja, dat toch, vind, ik heel mooi. vind ik heel mooi. Het uh, is alweer een aantal jaren geleden... maar het, het, het, het, het voordeel toen... of voordeel, wat heet... maar het, het bijzondere toen was dat dat het was niet helemaal op, op het terrein van Schiphol... het is nu op Schiphol-Oost... Schiphol maar dat was toen vlakbij het uh, AMC in Amsterdam... Een paar kilometer van Schiphol. En eh, daar was eigenlijk nog een min of meer humane vorm zal ik maar zeggen. Dat is niet te vergelijken met de detentiecentra van nu. En daar kon ik dus een, een, een, een, een gymzaal helemaal ombouwen. En, en met vrijwilligers erbij. En eten en, en noem maar op. En we hebben daar een... Uh, we en spirituals. Er, en ja, zingen. Daar, mensen hebben daar fantastisch gezongen. En dat soort dingen... Ik denk dat mijn collega's daar nu ook jaloers op zijn. Dat dat toen kon, dat kan nu niet meer. Maar de mensen hielden echt van u. Dat kon je horen. Uh, nou, je moet natuurlijk ook zien... Uh, voor veel Afrikaanse christenen... is een pastor is toch wel een, een, een soort verbinding met God. En uh, dus ze kijken daar, uh, vinden ze bijzonder. En uh, daar kijken ze ook wel een beetje tegenop. Uh, en dat geeft ook een mogelijkheid om... Uh, in intieme contacten te komen met heel veel mensen. En dat, dat vind ik ook een van de prachtige dingen van het ambt. Dat is een heel uh, bijzonder beroep eigenlijk. Uh, het is heel anders. Ik zit daar niet als een uh, IND-ambtenaar... die uh, iemand zit uit te zuigen om uh, erachter te komen waar die zitten liegen. Maar om het vertrouwen te schenken. Ja, maar tegelijkertijd maakt u wel onderdeel uit van dat systeem. Ja, dat was inderdaad ook een heel lastig binnenkomen. Als er mensen binnenkomen, dat zullen mijn collega's nu ook hebben... Dan, je hoort ergens bij het systeem, je hebt daar een kamer of je hebt daar in ieder geval een, een plek. Je hoort ook bij de crew die daar rondloopt, zij kunnen dat onderscheid niet maken, dat jij bent gezonden door een kerk en dat je daar ook een, een man van het, of een vrouw van het woord bent en een eigen verantwoordelijkheid hebt in, in, de, in de uitoefening van je taak. En dat staat soms op heel gespannen voet met uh, de andere uh, functie die je hebt, namelijk dat je tegelijk ook ambtenaar bent. En dat heeft mij ook, uh, nou dat heeft me ook vaak uh, last bezorgd. Uh, en dat is ook een van de hele spannende dingen van dit vak. Dan geef moet je voor, enorm Even ja. voor voorbeeld dan. Ja, je ziet dingen en dat je denkt. van ja, Dit kan gewoon niet. Dit is, dit, uh, de, sowieso de detentie de als. Als detentie, daar, daar heb ik ook heel veel problemen mee. Maar goed, we hebben ons toen opgesteld van... we moeten dicht bij die mensen zijn, dus dan moet je, er, moet je erin. En dan, uh, dan heb je daar een plek en dan kan je iets uh, van vertrouwen opbouwen. Maar je ziet natuurlijk ook dingen die helemaal niet kloppen. Je ziet mensen geïsoleerd worden. Er zijn, dat is nu veel uh, evidenter geworden. En er zijn ook veel meer mogelijkheden... Ook soms voor uh, mensen die in detentie zijn om uh, uh, klachten uh, naar buiten te brengen via de telefoon. Ik, ik las iets over een Chinese vrouw. En, ja, dat is één voorbeeld van, van, van hoe dat kan. En hoe, dat was toen nog in de tijd dat ook uh, kinderen de heel sterk uh, gevangen zaten. Leg eens uit, hoe zat dat precies? Uh, ja, in die zin is het een beetje gedateerd. Maar het, de, de, er was een, uh, een, een Chinese vrouw en die uh, net een kindje had gekregen. En die werd uitgezet. En ja, ik uh, heb daar toen erg uh, mijn best gedaan om mee te mee uh, toch een, dat iets in de publiciteit te krijgen. Wat voor bizarre situatie. Ja, de, de en dat het toch een, een, een kwestie is dat je eigenlijk iets met... Uh, uh, ja. die nou, dat het een kwestie is, die? Nou, het heeft iets te maken met, je, met, je, met de kern van je wezen. Met, met je geweten. En dat je merkt... Uh, dit kan eigenlijk niet, dit is niet fair. Dit is de, uh, zo mogen mensen niet met elkaar omgaan. En je ziet ook aan de bewaarders, je zag ook aan de Marie mensen dat die dat ook heel lastig vonden. Dus je brengt eigenlijk, als, uh, heb je zo'n besluit genomen om mensen zo te behandelen... dan breng je ook de, de, de functionarissen die dat moeten uitvoeren... Uh, ook vaak in de problemen, ook in gewetensproblemen. Maar hoe ging dat bij u dan? Kom, kwam u dan zelf niet in de knoop? Ik kwam ook in de knoop. En ik heb, wat ik het geprobeerd heb, is om hier en daar dingen naar buiten te brengen. En uh, ik heb ook gemerkt dat, dat dat niet op prijs werd gesteld. En dat, uh, de media opzoeken? Uh, nou, media is nog weer wat media gaat nog wel weer wat verder. We hebben dat ook gedaan, hoor. We hebben ook uh, interviews en ook met radio-interviews wel... Maar uh, dan moet je ook enorm oppassen, want uh, voordat je het weet kan de directeur van zo'n inrichting zeggen dat, dat je ongewenst bent. En dan, ja, dan ben je je plek kwijt en dan kan je er ook niet meer in. Ja, dat gebeurt ook echt, hè, want er was een... Dat een, gebeurt ook echt, ja. Een rooms-katholieke man die ja. heeft in Zembla zijn verhaal gedaan. Ja. ja en die is ook overgeplaatst. En uh, ja, dan zegt, er is het officiële verhaal dat hij zelf graag nu wat anders wilde. Terwijl, de, de, terwijl je eigenlijk wist, en, en dat heeft hij zelf ook aangegeven, dat het, dat het met zijn gewetensnood te maken heeft. Dus je ziet dat ook de leidinggevende zelf ook uh, in een soort leugen, uh, ja, ik noem het toch maar even, in een soort leugencircuit komen. Waarin dingen op een bepaalde manier gezegd moeten worden, omdat het anders uh, ook politiek ineens lastig wordt. Ja, en nu zit een gepensioneerd iemand tegenover me... en niet iemand die nu nog in het vak zit. Nou ja, dat, uh, daar moeten jullie dan iets mee doen. Dat je daar <lacht> een programma over maakt. En zegt van, hoe is het mogelijk? In godsnaam zeg ik dan maar even bij... Uh, dat, uh, dat wij niet zo'n collega die daar nu werkt... Uh, dezelfde vragen kunnen stellen die, die, die jij mij nu stelt. En uh, die, die ik dan, waar ik dan iets over kan zeggen wat eigenlijk... Uh, toch alweer van een paar jaar terug, hoewel ik dan wel nog wel contacten heb. Maar ja. ik, het zou veel sterker zijn als zo'n collega dat kon zeggen... en dat hij ook kon aangeven waar de, misschien dingen beter gaan... of dingen slechter gaan, hè, dat, dat zou je dan graag willen weten. Waar zou zo iemand dan niet de mond gesnoerd worden? Die, uh, uh, ik kan je nu al zeggen, dat die uh, grote problemen gaat krijgen... Je gaat ja. grote problemen. Die wordt misschien overgeplaatst... of krijgt misschien zelfs een strafoverplaatsing... of wordt geschorst. Uh, of er komt een, een dringend gesprek. Of er komt misschien zelfs wel een justitieel onderzoek naar... of er misschien ook nog andere dingen uh, niet helemaal deugen. U heeft er wel voor gekozen om af en toe intern aan de bel te trekken. Ja. Maar... Uh... Ik heb ook gemerkt dat als je dat doet... dat heb ik ook met, met overtuiging een aantal keren gedaan... Uh, dat mijn meerdere, zal ik maar zeggen... Zeg maar binnen het ministerie van Justitie... daar wel aandacht aan geschonken hebben... en ook hun best gedaan hebben. Maar dat je op een hoger niveau binnen het ministerie een probleem krijgt... Met uh, ook weer andere denominaties. Uh, dus uh, de moslims waren toen net. De, de imams die kwamen net op aan de geestelijke verzorging. En die hebben ook weer een die zijn nieuw in dit gebied. En uh, die vinden dat ook heel moeilijk om daar kritisch op te zijn, omdat die een hele andere instelling hebben ten aanzien van de overheid. En, die kennen dat veel minder, hè, die scheiding van staat Dus dat, dat maakt het ook allemaal lastiger. Dus de interne weg, uh, die, die liep eigenlijk dood. Het werd een stuk stopverf. Ja, en, en uw baan opzeggen, dat vond u een, een stap te ver? Nou, mijn uh, lieve vrouw heeft toen wel gezegd... van nou ja je bent bijna aan het eind van je, van je loopbaan. En uh, nou, als je echt helemaal in de problemen komt en je wordt uitgeschopt... Nou, dan is het uh, oké, okay, dan is het onze weg. Nou, dat is gelukkig niet gebeurd. En uh, ik heb tot het eind toen, uh, of tenminste tot het eind... maar ik heb een uh, ritje uit mogen maken. Uh, en dat heb ik met, uh, met veel liefde gedaan. En uh, daar is die uh, dat afscheid is daar ook een uh, heel mooi voorbeeld van. Uh, we praten zo verder. Het is uh, half acht geweest... en dus is het nu eerst tijd voor een overzicht van het nieuws... gelezen door Raymond Serré. Dit is Radio 1, het NOS-journaal. De IJssel bij Westervoort is sinds half zes afgesloten voor de ontmanteling van een oude bom. De EOD denkt dat de operatie rond half negen is afgerond. En ook het treinverkeer in de buurt ligt stil en een aantal wegen is afgesloten. De Amerikaanse burgerwacht George Zimmerman is vrijgesproken in de zaak van Traven Martin... de zwarte 17-jarige jongen die hij in februari vorig jaar doodschoot. De jury acht hem onschuldig. De schietpartij in Florida deed veel stof opwaaien... onder meer vanwege de vermoedens van een racistisch motief. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn voor de tweede nacht op rij rellen uitgebroken... bij de viering van Oranjedag. Demonstranten gooiden met stenen, flessen, vuurwerk en benzinebommen naar politieagenten.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 maximum komt uit rond 20 graden dit op de stranden de zondag, tot 22 en plaatselijk 26 1. graden in het binnenland. Dit is de zondag op Radio 1. U luistert naar dit is de zondag twee keer zelfs. Vanuit de Oostvaardersplassen en als u net inschakelt, een hele goede morgen en fijn dat u luistert. Ik praat vanmorgen met Ferdinand van Melle, de man. Um, is vreemdelingenpastoor geweest in dienst van justitie. En na zijn pensionering is hij asielactivist geworden. Mag ik dat zo zeggen? Nou, dat vind ik wel heel zwaar aangezet. Ja? Maar het is, het, het is wel zo, als je dit werk doet... Dan, dat kluip, uh, laat je kruipt niet los. in je bloed. Ja, dat, dat, uh, daar ga je niet van met pensioen. Maar dan moet je ook wel oppassen... dat je uh, toch uh, de juiste dosering weet uh, aan, te, aan te houden. Want je kan daar, daar kan je, je kan, het kan je ook helemaal uh, uh, vasthouden en uh, beetnemen. En, en dan in, in, de, in, de, nou, in de cynische Ook in de negatieve, negatieve manier. Dat je, dat je een cynicus wordt en dat je zegt van nou ja, het wordt toch nooit. en weet je wat, Dat je eigenlijk de hoop verliest om uh, op een creatieve manier ook toch met de mensen die op je pad komen om te gaan. Ja. Um, nou, voordat je cynisch wordt uh, We geven onze gasten altijd een bijzonder cadeautje En speciaal voor u heeft dichter Menno van der Beek Een gedicht geschreven Een gedicht voor Ferdinand van Melle, Emeritus pastor van het Grenshoespitie in Amsterdam Hospitaliteit De arme Afrikaan klopt op de deur En wij doen open Tot zover goed Dan sluiten wij hem op voor het geval als zou hij illegaal zijn. Zodat we zeker weten waar hij blijft. En als we hem dan toch weer laten lopen, zeg... een half jaar later, dan krijgt hij een brief mee... of hij de deur achter zich dicht wil doen. Waar hij dan 24 uur voor krijgt. Dus soms kloppen ze niet meer, maar komen zwemmen. En sterven in de zee bij Lampedusa... waar alleen de paus bedroefd een krans in zee komt leggen. De rest van ons blijft stemmen voor zuinig deurbeleid. Het blijft... Zoals het is. Maar vraag de oude herder van het grenshospitie in Amsterdam, maar niet of dat ook eerlijk is. Want die is nogal christelijk. Schiet in de lach bij de laatste zin. Ja, die oude herder, dat vind ik wel. Een... Ja, okay. Dat vind ik wel, hè? Ja, dat vind ik wel mooi. En, en hij zegt, Menno van der Beek zegt een beetje lichtironisch, die is nogal christelijk. Die is nogal christelijk. Ja. Nou, ik weet niet of ik zo christelijk ben, maar het is wel zo dat, het, uh, dat ik me daar wel door heb laten inspireren en nog steeds. Ja, komt daar de drive vandaan? Ja, komt wel een drive vandaan dat je met vreemdelingen dat vreemdelingen vrienden kunnen worden. Ja. Vrienden, dat is, vrienden dat is ook, zelfs. Ja. Dat is me van huis uit uh, heb ik dat meegekregen en dat. Uh, ja. Het zit in je in je bloed of uh, ik weet niet waar het vandaan komt, maar het, het stroomt door en dan uh, gebeurt er wat. Dus je, uh, uh, ja, dat dat dat dat werkt. Ja. En sommigen noemen dat christelijk. <laughs> en uh, nou ja, je naaste liefhebber bij jezelf. Ja. En dat dat zijn ook mensen van ver af en uh, dichtbij. Ja. En uh, ik heb geleerd dat, uh, uh, uh, uh, ja, het is ook een, een beetje een filosofisch misschien... maar dat uh, in die vreemdeling wordt ook iets, ziet uh, dat mensen anders, totaal echt totaal anders kunnen zijn. En als je dat niet ook in jezelf kunt accepteren dat, dat, ook, dat je zelf ook een vreemdeling bent... Dan, uh, ja, dan... Dat je voor die ander weer totaal anders bent. Ook voor die ander totaal anders bent. En, uh, maar dat je daardoor ook dichter bij jezelf komt... als je ook die vreemde stukjes in jezelf leert accepteren. Geef daar eens een voorbeeld van. Uh, nou, mensen die echt totaal andere gewoontes hebben. Die totaal andere taal hebben. Bedoel, uh, je... Ja, maar bij jezelf? Ja. Ik heb er zelf enorm van geleerd dat de mensen uh, uh, op een bepaald soort manier vriendelijk konden zijn. Waar ik het eigenlijk niet kon. Of heel boos konden worden. Uh, waar ik dan iets heb van: ach. Weet je, en, uh, maar dat juist dat anders zijn. Ook de, de, de meningen die ze soms hebben, de politieke meningen of de religieuze meningen. Of mensen die zeggen, nou ik geloof eigenlijk helemaal geen barst van, van al die godsdiensten. Dat is allemaal flauwekul. En nou ja, dat is dan iets van, vanuit het christelijke wat ik dan heb, uh, daar wordt ik dan een beetje onrustig van. Maar als ik dat ook niet toelaat, dat ik dat zelf ook heb. Dan word ik geen mens. En uh, dat brengt mij... Daarom is een vreemdeling... Hè. De joden hebben een prachtige traditie van... Uh, je moet Pasen vieren. Want je bent zelf vreemdeling geweest in Egypte. En als je uh, dat niet blijft te binnenbrengen, Indachtig, zegt de Bijbel. Ja, dat is een oud woord. Je moet dat indachtig blijven. Als je dat niet indachtig blijft... Dan, uh, ja, dan kan je ook niet vieren. Dan kan je ook niet feesten. Dan... dan je kan je eigenlijk ook niet verder de toekomst in... als je niet ook herinnert dat je zelf een vreemdeling bent. Uh, een, een hart hebben voor vreemdelingen... was vroeger misschien wel iets van de linkse kerk. Uh, maar tegenwoordig ook iets voor, voor ja, jonge... Orthodoxe gelovigen die ja een beetje in de, in de lijn staan van geen woorden, maar daden geloof. Ja, dat klopt. Ja, dat Bijvoorbeeld is... de vluchtkerk wordt gerund door hele jonge gelovigen. Ja, dat is een, eigenlijk een, een mooie, vind ik eigenlijk een hele mooie ontwikkeling. Want dat, vroeger was het een beetje toch het ding van een bepaalde politieke stroming, vooral en uh, progressieve christenen. Tenminste, wat men dan progressief noemt. Uh, en nu is dat toch wel over de hele breedte. En je ziet ook dat binnen, uh, dat moet ik ook zeggen, binnen het Humanistisch Verbond. was men ook in de vreemdelingenbewaring aanvankelijk heel uh, voorzichtig. En zijn uh, collega's, uh, humanistische collega's, daar ook echt in veranderd. En hebben zelf ook mee het voortouw genomen op allerlei punten. Dus dat, in die zin is, het, is ook het denken over een, een, een ruimere uh, openheid... naar uh, mensen uit andere culturen is, is groter geworden. Uh, die openheid is hartstikke mooi, maar er is natuurlijk ook een andere kant. Moeten we onze grenzen echt openstellen ja. voor iedereen? Nee, dat, dat, dat, dat vind ik een, heel, een vraag waar ik echt niet een antwoord op weet. Uh, er zijn staten en die hebben regels. En die regels die moeten worden gehouden. Want daar zorgen die staten dan wel voor. En nu heeft Europa dat soort regels. Die gaat dat steeds meer zelf ook doen. Uh, maar uh, uh, wat in dat gedicht zo mooi komt over de paus... die wat droevig een, een krans in zee gooit... Mm -hmm. die geeft wel een signaal af. En dat signaal wordt ook door heel veel mensen afgegeven... van wij keren ons af van wat er gebeurt in de wereld... als je ziet dat er zoveel mensen ook verdrinken in de, in de Middellandse Zee. En uh, toen ik hier naartoe ging... Uh, in de vroege ochtend voor deze uitzending. Toen kwam ik de, de mensen die ik op, op straat tegenkwam. Het waren bijna allemaal hele vroege vakantiegangers. Caravans, uh, campers, uh, fietsen achterop. Die mogen allemaal, die gaan allemaal naar heerlijke landen toe. Die gaan, wie weet wel, naar uh, Italië toe. Gaan naar Lekker aan Zee. Uh, en aan de andere kant van die zee zijn mensen die, die er alles voor over hebben om die overtocht te maken. En die eerst duizenden euro's betaald hebben om uh, boeven te, te moeten betalen om hen in een wrakbootje uh, zogenaamd naar de overkant te brengen. Geef ze eens ongelijk. Die mensen. Ja. ja wij, doen ook, wij proberen ook zoveel mogelijk uh, enthousiasme op te brengen... om iets van ons leven te maken. Ja. En uh, de, de, onze buren aan de, aan, aan, aan anders, in andere delen van de wereld... die proberen dat ook. Zelfs als ze met, met uh, de, de meest wilde smoezen hier aankloppen... Ja. Dat, die, die, dat mag je zeggen, dat zijn wilde smoes. Dan moet ik altijd aan een verhaal van Abraham denken. Het staat in de Bijbel. Die, de vader der gelovigen heet dat. Nou, die kon er ook wat van, want die ging met zijn vrouw naar Egypte. En uh, de, toen wou de koning van Egypte, de farao, die dacht: hé, hey, dat is een mooie vrouw. Die uh, geeft die maar aan mij, Sarah. En uh, toen heeft Abraham een flinke smoes moeten bedenken om dat te voorkomen, dat noem je een smoes. Maar het is een manier om te overleven. En mensen die dit doen, hebben, hebben geen uh, andere dingen dan hun mond. En die moeten met hun mond een verhaal... Uh, die moeten zich op die manier zien te omhullen... met een, met een vorm van uh, overlevingsstrategie. Ja. Die, uh, Heeft u dat zelf ook meegemaakt? Oh ja, oh, dat heb ik zo vaak meegemaakt. Ja. Dat ze aan u een verhaal vertelden waar ja. geen, geen bal van klopte? Nou, ik hoef dat niet te, uh, te checken. Ik, ik geef vertrouwen en dat geldt niet alleen voor de vreemdelingenbewaring, maar dat heb ik ook als dominee natuurlijk gemerkt. Dat mensen nee, maar ik kan ook... me voorstellen dat er, dat er misschien iemand bij u aanklopt en dat u uw nek wil uitsteken voor diegene. Ja, ja. en dat nou, zijn verhaal dat, niet klopt. Dat, dat, dat loopt in Nederland via de advocaat. Dus dat moet, ik kon mensen wel in contact brengen met een advocaat, was trouwens ook. Een van de vreselijke dingen om voor mensen die daar nu zitten om contact met hun advocaat te krijgen, omdat je heel veel vreemdelingenadvocaten die contacten en vinden ze maar matig en de vreemdelingenadvocatuur heeft het ook heel zwaar. Eh, maar eh, wat ik wel merkte, bijvoorbeeld, ja als iemand uitgezet werd, dan zeg van, nou, wil je nog een zegen? Uh, ja, ik ga nog eventjes mee naar het stiltecentrum. Dan zal ik je de zegen geven? En dan vroeg ik welke naam zal ik, en dan was het soms een andere naam. En zei ze, ja, ik heb wel die naam, maar en, en nu, als u me zegent, wilt u dan die naam doen, want daar kent was God dan, mij bij. Dat was dan de echte naam? Dat was de naam waar God hen bij kent, ja. Dus de echte naam? Wat is de echte naam? <laughs> ja. ja, wat is de naam waarmee je gekend wil worden? Ja. ja. En in dat stiltecentrum hing geloof ik ook een foto, hè? Daar hing een foto, ja. Want we vragen de gasten altijd om een foto mee te nemen van, ja. van iets of iemand die... Ja. die, uh, die nou, een, uh, het was een, uh, een, een icoon. Ja. Uh, gewoon maar een plaatje, hoor. Maar, Heeft uh, u ook dus, een afbeelding dat... bij? Of? Nou, ik heb hem in de auto laten ah. <laughs> <Okay>. <laughs> nou, Oké. Nou, om hoe die eruit ziet. Ja, omschrijf hem dan. Het is een, een prachtige icoon, een Russische icoon uit de 12e eeuw van een... Van moeder Maria met, haar, met het kindje. Met kind Jezus. Uh, de Madonna met het kind. En het kind ligt met het hoofd tegen. Uh, oh, we oh, krijgen hier een foto ze, van Wim Het kind eindreden. ligt met het hoofd. Oh, we zien ja, het mooi. hier. Prachtig. Je ziet de moeder heeft haar wang. Biedt haar wang aan aan het kind. En het kind heeft de arm om de moeder geslagen. En je ziet in de ogen van de moeder. zie je. Ja, wat zie je daar? Daar kan je in lezen wat, wat er in je eigen hart is. En als, we met de, als ik met de mensen daar, daar zat, gingen we vaak voor die icoon zitten. En of ze nou Afrikaan waren, of, of Tamil, of, of uit het Oostblok kwamen... of uh, uit Zuid-Amerika... zo'n uh, zo afbeelding van een moeder en een kind, is, dat, dat, dat doet iets met je. Want het roept ineens iets op van, oh god, mijn eigen moeder... Of, oh my god, uh, mijn kind. Uh, sommigen hadden dus kinderen daar ja, ook, ja. die nog in dat land waren. En die, nou, die nu ver weg waren waar ze niet meer bij konden komen. En, en wat roept het nu bij u op? Nou, ik vind dat een, een prachtige vorm van uh, nabijheid. Dat je, uh, kijk, soms moet je zwaaien naar mensen. Maar dit is een vorm van, dat je de wang tegen de wang kan leggen... En, uh, hoef je niet eens te praten. Je ziet ze ook niet praten met elkaar. Maar dit is voldoende om vertrouwen op te bouwen. En dat, daarmee kan je ook ongelooflijk veel kracht krijgen... om weer uh, alles wat, uh, nou ja, wat, wat, wat je probeert te blokkeren, uh, om dat aan te kunnen. En die, je ziet in de ogen van die moeder ook veel verdriet... Uh, het geeft ook aan dat, uh, dat je weet dat, uh, dat je ook voelt van je weg zal niet makkelijk zijn. En dat wisten de mensen ook waar ik mee te maken heb, die wisten ook van dat dit wordt niet makkelijk. Maar ik ga doorzetten. En dat gaf soms, of nou, daar ben ik ook heel diep van geraakt. Uh, de enorme levenskracht van mensen. En dat wij zijn natuurlijk nooit, wij hebben dat nooit meegemaakt. Dat je echt zo zwaar op nul zit. Uh, wel als je verliezen leidt en, en uh, sterfgevallen, dat kan je helemaal kapot maken. Maar dat je zo totaal, uh, dat je alles kwijt bent, dat je alles... En dat je in een compleet andere cultuur... iets moet doen waar je niets van begrijpt. Ja. Uh, en dan toch het gevoel houdt van... ik ga door, ik ga door. Want God helpt me of zo. Of Allah helpt me. En uh, inshallah zeggen de moslims dan. En de Afrikaanse christenen zeggen precies hetzelfde. Ze zeggen, uh, I'm in the hand of God. En... Uh, en de oost europeanen die, die pakken hun uh, kleine reisicoontje uh, bij zich en kijken naar Maria. En dan weten ze ook, of naar een heilige. En dan weten ze ook dat ze niet alleen zijn. Mooi. Over hoop gesproken en doorgaan. Daar hebben we ook muziek van. Sollegende Salomon Burke zingt erover in Don't Give Up On Me. If I fall short If I don't make the grade If your expectations aren't met in me Today There's always tomorrow Or tomorrow night hanging in there baby Sooner or later, I know I'll get it right. Please don't give up on me. Oh, please don't give up on me. I know it's late, late in the game. But my My true feelings Haven't changed Here in my heart Whatever you do, we're gonna make it. We'll make it through. Don't you give up on me. Please, please, please. Promise me. Don't give up on me. Don't Give Up On Me van Salomon Burke van het gelijknamige album uit 2002. Meer van Burke? Luister dan eens naar zijn allerlaatste plaat Hold On Tide. Uit 2010 is dus een unieke samenwerking met de Nederlandse band De Dijk. Goedemorgen, u luistert naar Dit is de Zondag vanuit Natuurbelevingscentrum De Oostvaarders. Ik praat met voormalig justitiepastoor Ferdinand van Melle. Hij werkte in een vreemdelingengevangenis en daardoor kreeg hij zoveel passie voor asielzoekers dat hij zich nog altijd met hart en ziel voor hen inzet. Ja, nou heb ik een, een uur lang naar uw verhaal geluisterd en u praat nog steeds met zoveel passie over vreemdelingen. U heeft het al een beetje gezegd, maar, maar waar komt die passie vandaan? Nou, ik, uh, ik, ik moet eigenlijk dan ook in mijn familie kijken. En dat uh, je kan denken dat je dingen zelf bedenkt... Uh, maar soms zit het dieper. En uh, dat heb ik bij mezelf ook gemerkt... dat het in, uh, ook in mijn ouderlijk huis uh, heeft daarmee te maken. En de Tweede Wereldoorlog speelt daar een hele grote rol in... Leg eens uit? Uh, nou, omdat mijn ouders zijn daar toen erg uh, actief geweest. Mijn vader was uh, arts in een ziekenhuis en heeft uh, allerlei mensen, uh, Joodse mensen, ziek verklaard en daardoor uh, het leven kunnen redden. Uh, omdat de Duitsers uh, bang waren voor besmettelijke ziekte. En dat ziekenhuis heeft zich daardoor ook gemanifesteerd. En uh, er zat een zekere ongehoorzaamheid ook. Uh, uh, een soort, uh, ja, en, en trouw. En mijn bij mijn vader was dat, uh, denk ik, heel sterk religieus ook. Uh, uh, religieus uh, kwam uit een religieuze wortel. Uh, bij mij is dat, denk ik, ook nog wel een beetje uh, voelbaar... Uh, ik probeer het ook breder te zien, maar het, het, het, daar komt het denk ik een beetje vandaan. Zo van, uh, ja, je, je bent niet alleen op de wereld en uh, soms komen dingen op je pad en dan moet je iets mee. En dan moet je niet zeggen van, nou kijk, ik kijk echt even de andere kant op, maar... Nee, uh, ja, en, en dat is ongemakkelijk en dat blijft ongemakkelijk. Want als ik naar de overkant van de Middellandse Zee kijk of naar anderen, dan, dan is het ongemakkelijk en dan... Ja, daar moet je toch mee verhouden. En dan kan het soms helpen of helpen. Maar ja, dan is het goed om, om de mensen die op je pad komen... ook serieus te nemen. En, en hoe hebben die, die mensen die op je pad zijn gekomen... of de, de vreemdeling, hoe, heeft die, hoe, heeft, hoe hebben die u veranderd? Nou ja, dan, dan zijn het geen vreemdelingen meer. Nee. vrienden <laughs> dus zijn je eerder al. Ja, er komt een persoonlijke relatie en, en, en een, een, een langere relatie. Het is niet... Het, het werk in zo'n detentiecentrum, dat noemen we zo'n een, een, een treplankpastoraat. Uh, Wat bedoelt u daarmee? Nou ja, de, je staat even op de treplank bij iemand die al op weg is ergens naartoe. En dan stap jij er weer af en die ander gaat door. He, dus dat, je bent eventjes met elkaar in contact en je moet proberen dat eventjes. Uh, en nu heb ik met een aantal mensen heb ik een veel langer contact kunnen hebben. Die uh, hebben via mobiel en mail contacten van over de hele wereld. En dan heb je ook wat meer mogelijkheden. Niet dat het echt nou om de tientallen mensen gaat. maar de, de, de, de enkele... Met een paar heeft u nog steeds contact. Oh, absoluut. En dat ongemak blijft ook. Omdat je daarmee ook weer aan de lijve ervaart... Uh, hoe, uh, ja, ook hoe ongelijk deze wereld is. En hoe ongelijk de mogelijkheden voor mensen zijn... om hun menselijkheid te ontwikkelen. En uh, ook hun vaardigheden en talenten naar buiten te brengen. We aan het begin van deze uitzending over wakers. Vanmiddag is er dus weer zo'n waker bij de ja. detentie Schiphol. Ja. Uh, kunnen mensen zich daar nog bij aansluiten? Ja, natuurlijk. Die, dat is om twee uur of drie, half drie. Ik weet niet precies hoe laat. Maar je kan daar... Het is het nieuwe centrum Schiphol. Maar er is een prachtige nieuwe, zogenaamd prachtige uh, gevangenis gemaakt. Uh, maar daar zitten ook hele andere mensen in. We moeten helaas afronden. Heel hartelijk dank voor uw komst. En heel veel kracht bij het bijzondere vrijwilligerswerk wat u doet. We gaan naar Vroege Vogels. Lieve Joris schreef over Syrië toen het daar nog geen burgeroorlog was. In het oude centrum van Homs wordt zwaar gevochten. En over Mali, voor daar een jihadistische opstand uitbrak. Fransen en Malinezen vechten zij aan zij tegen radicale opstandelingen. En veel, heel veel over Congo. Ik ben in 1997 teruggegaan naar Congo. En ik ben helemaal vanzelf als een balletje oostwaarts gegooid. Waarom brengt haar nieuwste boek haar van Afrika naar China? Vanavond tussen 7 en 8. Een uur lang schrijft er lieve Joris in Bureau Buitenland. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Op hollandtour.nl stap je binnen bij de populairste cafés, mooiste hotels en beste restaurants. Ga naar hollandtour.nl. Tour schrijf je met OE. Ik wil dat mijn mensen altijd en overal kunnen bellen. Maar ik wil ook de kosten onder controle houden. Ondernemers moeten onbezorgd kunnen ondernemen, zonder zorgen over kosten... Daarom introduceert KPN zakelijk mobiel onbeperkt. Dat is 1000 mb data en onbeperkt bellen en sms'en voor 55 euro per maand. En razendsnel 4G internet op een gratis Nokia Lumia 920 of Samsung Galaxy S4. Ook in combinatie met KPN 1. KPN doet het gewoon. Ga naar kpn.com/slash zakelijk ook voor de voorwaarden. Ontdek dat nieuwe eetcafé en proef de sfeer bij die leuke bed- en breakfast. Ga naar hollandtour.nl.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 Dan krijgt u nu alleen bij Carglas bij een of ruitvervanging een fles ruitreiniger. Gratis. Een microvezeldoek. Gratis. En we vullen uw ruitvloeistof bij. Gratis. Fijne vakantie. Carglas repareert. Kaarglas vervangt. Meiden, zullen we shoppen in Londen? Goedkope vlucht. Nog een hotelletje erbij? Eenvoudig even vliegwinkelen en je reis kan beginnen. Vliegen. Dit is Radio 1.